Reputatiecoaching podcast nummer 75. Laatst werd mijn advies gevraagd bij een slechte review. Waarom? Dat hoor je zo. Weet je overigens wat de populairste winkelketen is op Facebook? Blijf luisteren als je het nog niet weet. Verder heb ik vandaag nieuws over het voortbestaan van Google Plus en nog meer nieuws van Google. Zo heb ik een paar screenshots van hoe de carousel er in Nederland uit kan komen te zien en hoe Google in de lokale resultaten op mobiele apparaten prijzen vertoont. En ik laat je ook zien dat het belabberd is gesteld met hoe Nederlandse supermarktketens zich presenteren op Google+. Als dit je aanspreekt, blijf dan luisteren. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast.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 Niet dat Facebook-posts op fanpagina's in de zoekresultaten kunnen worden gevonden en ook niet dat Google Plus mogelijk op een lager pitje wordt gezet. Als ik zo de transcriptie nog eens nalees, dan vind ik het risico dat een aantal anonieme reviews, in dit geval die van Zagat gebruikers, zomaar van je zakelijke profiel kunnen verdwijnen door een simpele actie van Google. En vergeet niet dat de week voor ik vertelde dat de reviews op Yahoo Local verdwijnen zodra iemand een review heeft gepost op Yelp, omdat die twee partijen samenwerken. Dus richt je erop om op zoveel mogelijk reviewsites beoordelingen te krijgen richt je eerst op de grote review-sites die op de eerste twee resultaatpagina's worden vertoond... als je je type bedrijf zoekt in je woonplaats. Dus bijvoorbeeld als je zoekt op Herenkapper Arnhem. En binnen de review-sites die daar worden vertoond... raad ik je aan eerst reviews te krijgen op de sites die met sterretjes worden vertoond in de zoekresultaten op Google. Waarom? Nou, doordat die sterretjes in de resultaten worden vertoond... zijn mensen sneller geneigd erop te klikken. Dus als jouw pagina bovenaan staat in een review-site die sterretjes vertoont in de zoekresultaten dan kan je dit een leuke hoeveelheid extra verkeer opleveren. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ook al doe je als bedrijf nog zo je best, je kunt heus wel eens een slechte review krijgen van een klant of een patiënt. In podcast 67 vertelde ik je dat negatieve reviews ook best positief kunnen zijn of kunnen uitpakken. Echter, een tijdje geleden werd mijn hulp gevraagd bij een recensie op Google+, die ik hier met je wil delen. De recensie luidt. Wat een rotstreek van jullie en verschrikkelijk oncollegiaal en asociaal om alle patiënten te pikken van een andere praktijk om zo zelf een praktijk te starten. In elk contract staat dat je dat niet mag doen, maar... ...en... ...hebben afgelopen tijd wel degelijk rondverteld dat ze dat gingen doen. Ook is mij het verteld, maar ik trap er niet in. Het zegt iets over hoe en wat jullie zijn. Nu maar hopen dat de mensen het inzien. Einde van de recensie. Deze review werd met één ster gepost op de Google Plus pagina van de tandarts... en omwille van de privacy heb ik de namen die in de review werden genoemd verwijderd. Het lijkt erop alsof het hier een soort van weten betreft. En dit kan jou ook overkomen. Wat moet je dan doen? Je moet weten dat Google in principe niets doet aan de reviews. Het is de mening van een klant of patiënt en die zegt, als het goed is... iets over jouw bedrijf, je dienstverlening of je producten. En de enige die een review kan verwijderen is degene die hem ook heeft gepost. Dat kun je simpelweg doen door in te loggen op Google Plus... En dan in het menu klikken op Reviews, de meest rechtse keuze. Daar gekomen zie je een overzicht van alle reviews die je aan bedrijf hebt gegeven op Google+. En daar heb je dan de volgende vier mogelijkheden. Review delen, review aanpassen, een foto toevoegen, review verwijderen. Ik moet je overigens eerlijk zeggen dat ik niet eens meer wist dat je een foto kon toevoegen bij een review. Maar bleek dat ik dat al een paar keer onbewust had gedaan. En zelfs één keer ook een video bij een review van de Hertog Jan Brouwerij in Assen. Maar... Terug naar deze extreem negatieve review. In een geval als deze ligt het er wel heel dik bovenop... dat dit niet een gewone review is... maar dat dit bericht meer uit haat lijkt te zijn gepost. Dus wat je dan kunt doen... is op het vlaggetje onderaan de recensie klikken... om de review te rapporteren. Dan verschijnt het scherm dat je in de show notes op... www.reputatiecoaching.nl slash 75 kunt zien. Hierin is onder andere te lezen dat Google misbruik van haar services... heel serieus neemt. Je moet dan je e-mailadres geven... En kiezen uit een van de volgende vier mogelijkheden om de schending van de servicevoorwaarden te typeren. Als eerste, dit bericht bevat haatdragende, gewelddadige of ongepaste inhoud. Als tweede, dit bericht bevat advertenties of spam. Als derde, niet relevant voor het onderwerp. En als vierde, dit bericht bevat tegenstrijdige belangen. Ik adviseer je in zo'n geval dus te kiezen voor het eerste. Dit bericht bevat haatdragende, gewelddadige of ongepaste inhoud. Dan moet je gewoon afwachten en zien waartoe deze actie leidt. En of Google nog met een terugkoppeling komt. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik steeds vaker terugkoppelingen krijg van Google. Zo kreeg ik vorige week ook feedback op een wijziging die ik een paar weken ervoor had aangemeld in Google Mapmaker. In de mail stond dat Google het verder ging uitzoeken en er nog op terugkomt. Onthoud deze tip voor het geval dit jou een keertje overkomt, zo'n haatreview. Bedenk wel dat je een normale negatieve review op deze manier niet kunt aanvechten. Het omgaan met negatieve reviews is weer een heel ander verhaal. Tot zover over het melden van haatreviews. En dan uit een onderzoek van het social media bureau Social Bakers is naar voren gekomen dat Lidl in Europa de populairste retailer is op Facebook. Het bedrijf heeft namelijk meer dan 10 miljoen volgers, waarvan maar liefst 360.000 uit Nederland. Dit las ik laatst in een artikel op e e-merse.nl. In het artikel stond ook een leuke infographic met aantallen volgers of fans van andere grote Europese supermarktketens, evenals het aantal interacties en de activiteit in Customer Care. Deze infographic heb ik in de show notes opgenomen. Wat ik dan weer grappig vind is hoe een bedrijf als Lidl, dat prominent op de eerste plaats staat op Facebook, Google Plus helemaal links laat liggen. Een korte zoekopdracht op Google Plus naar Lidl als brand, oftewel merk, leverde niets op. Ik typte de voor de hand liggende URL in te weten plus.google.com slash plus Lidl en ik kreeg een 404 pagina. Dat wil dus zeggen dat Lidl haar merk helemaal niet op Google heeft geclaimd. Dus ging ik verder en ging uitzoeken hoe Lidl wellicht actief was met lokale pagina's. Een eerste voor de hand liggende zoekopdracht was Supermarkt Apeldoorn. Dat toonde een Lidl in Apeldoorn op de D-positie, de vierde plaats dus. En de betreffende Google Plus pagina bevatte totaal geen data waaruit ik kon opmaken dat Lidl ook maar enigszins actief zou kunnen zijn op Google Plus. De pagina was niet geclaimd, niet geverifieerd en ook niet aan een website gekoppeld. Bovendien doet Lidl ook niet aan review management, want er waren nog nul reviews. Hetzelfde gold voor de andere twee Lidl-vestigingen in Apeldoorn. Gelukkig gold dit niet alleen voor Apeldoorn. Het blijkt dat de Lidl Google Plus totaal links laat liggen. Want ik heb snel tientallen zakelijke Google Plus pagina's van de Lidl gescand op enige activiteit. En wat denk je? Nergens. Lidl doet echt helemaal niets met Google Plus. Ongelooflijk. En als een bedrijf zo'n platform totaal negeert, dan kan datgene ontstaan wat je kunt zien in een screenshot op www.reputatiecoaching.nl slash 75. Daarop zie je een zakelijke Google Plus pagina van de Lidl in Wageningen. Op die pagina is het zelfs zo erg dat de ronde profielfoto, waar je normaal bij een bedrijf het logo verwacht, een foto bevat van een paar voetballende kinderen. Als je dit soort verwaarlozing aantreft, dan raakt iemand als ik toch wel erg gefascineerd en zoek ik verder. Lidl is van origine Duits, dus ik ging eens kijken hoe onze oosterburen de Lidl presenteren op Google+. En daar werd ik aangenaam verrast, want die Google-Plus pagina is ontzettend actief. In de show notes heb ik ook een screenshot opgenomen van plus.google.com/slash. Plus Lidl underscore DE. Op de pagina zag ik ook dat daar de afgelopen week nog berichten waren gepost. Ik wil niet op alle slakken zout leggen, maar die pagina zou het nog beter kunnen doen als men de foto's en video's zou posten. Maar goed, het feit dat de pagina een vanity URL heeft en ook nog eens geclaimd en geverifieerd is en recente berichten bevat, nou dat wil wel wat zeggen. Terug naar de Nederlandse Lidl. Op de website www.lidl.nl heeft Lidl, zoals vrijwel alle grote bedrijven, een filiaal zoeken. Daarmee kun je snel een filiaal bij jou in de buurt vinden op basis van postcode, plaatsnaam enzovoorts. En de filiaalzoeker toont allerlei gegevens van het desbetreffende filiaal. Zo heb ik eventjes de dichtstbijzijnde Lidl-vestiging bij mij in de buurt opgezocht. De details die erop werden vertoond zijn heel volledig. Zo staan de adresgegevens en de openingstijden op, evenals de openingstijden op feestdagen en andere gegevens. En zal ik je verklappen hoe Lidl opeens met alle vestigingen veel hoger in de lokale zoekresultaten zou kunnen scoren in heel Nederland en de rest van Europa? Wil je dat weten? Het is zo simpel. Helemaal voor zo'n groot bedrijf als Lidl met zoveel vestigingen. Ik zal het voor je samenvatten voor de Nederlandse Lidl-organisatie. Elke vestiging moet een eigen vestigingspagina krijgen op de website www.lidl.nl met alle adresgegevens. Op die pagina moet een link naar de corresponderende zakelijke Google Plus pagina staan. De zakelijke Google Plus pagina linkt terug naar de testbetreffende bevestigingspagina op www.lidl.nl. Alle gegevens zoals adres, telefoonnummer, openingstijden enzovoorts moeten natuurlijk consistent zijn op beide pagina's. En de gegevens moeten natuurlijk consistent zijn met alle andere bedrijfsvermeldingen van de Lidl op internet. Laat ik eerlijk zijn, dit is toch niet complex? En het klinkt toch ook niet als onmogelijk om te doen? Maar waarom doen bedrijven dit er niet? Dat vraag ik me dan af. Want hoewel ik er nog niet ben ingedoken zal ik je vertellen dat ik mijn schoenen opeet als Albert Heijn, Dirk of C1000 het wel goed voor elkaar zouden hebben op Google+. Dit alles overwegende is het hele lokale overzicht voor supermarkt Apeldoorn een bij elkaar geraapt soortje waarbij de posities niet echt worden bepaald door gedegen inzicht en gerichte actie voor het creëren van presence in de lokale zoekresultaten. Als Albert Heijn, Dekamarkt, Coop, Lidl, C1000 of Dirk hulp willen voor het beter renken in de lokale zoekresultaten mogen ze me natuurlijk altijd vragen. Maar dan loop ik tegen een probleempje aan. Er is slechts plaats voor één bedrijf aan de top. Dus wie wil? In de Verenigde Staten is Google ook weer aan het experimenteren... met het vertonen van de lokale zoekresultaten op mobiele apparaten. Bij zoekpogingen naar hotels, restaurants en andere entertainmentlocaties... worden nu prijzen vertoond. En kun je ook zoeken op basis van prijs, beoordeling, openingstijden enzovoorts. In de show notes heb ik een voorbeeld opgenomen... hoe de mobiele pagina met de lokale resultaten er nu uitziet in Noord-Amerika. De vertoning in de lokale resultaten lijkt nu iets meer op de carrousel, zoals die in Noord-Amerika al geruime tijd wordt vertoond op desktops. Helaas is die carrousel bij ons nog niet zichtbaar en ik ben benieuwd hoe lang het nog zal duren tot hier in Nederland ook zichtbaar wordt. Je kunt het verschijnen van de carrousel echter wel activeren door een paar extra argumenten aan je zoekpoging mee te geven in de URL. Door het toevoegen van de parameters gl is gelijk aan us ampersandje hl is en in de URL wordt de carrousel wel vertoond. In de show notes heb ik een voorbeeld opgenomen hoe het er dan uit komt te zien als je zoekt op hotel in Apeldoorn. In het voorbeeld dat ik heb opgenomen kun je zien dat het visuele aspect een grotere rol gaat spelen zodra de carousel ook naar Nederland komt. Alle hotels in Apeldoorn die in de lokale resultaten worden vertoond hebben dit aardig op orde. Er worden tenminste foto's vertoond. Dit is anders als je zoekt op ijssalon in Apeldoorn. Daar zie je dat in veel gevallen een armatierig stukje landkaart van Google Maps wordt vertoond. Dat nodig volgens mij niet echt te doorklikken. En ik durf te wedden dat er veel meer bedrijfstakken zich opeens zouden schamen als de carousel live gaat in Nederland. Ik had het zojuist over supermarkten. In de show notes heb ik ook een screenshot van de carousel opgenomen als je zoekt naar supermarkt in Apeldoorn. Dan zie je helemaal wat ik bedoel. In de bijbehorende carousel hebben de volgende supermarkten geen foto. Albert Heijn, Dekamarkt, co Lidl, C1000. Alleen bij de Dirk staat wel een foto... Maar dat is geen representatieve foto voor een supermarkt, vind ik. Er staat iemand op die een boeket bloemen overhandigd heeft gekregen. En die foto blijkt uit Vlaardingen te komen, terwijl Google die geautomatiseerd heeft geassocieerd met de Dirk in Apeldoorn, terwijl de pagina waar die foto ooit heeft gestaan niet eens meer online is, maar een RO404 geeft. Oh, oh, oh, oh, wat ligt daar toch nog een werk te doen voor al die bedrijven? Nog even voor alle volledigheid. Ook in de Verenigde Staten wordt de carousel niet bij alle zoekopdrachten of trefwoorden vertoond. Dus kijk niet raar op als je de carousel niet elke keer ziet verschijnen als je zoekt met de extra parameters die ik je zojuist heb gegeven. En we blijven nog even bij Google. Lang geleden, in 2008, schreef Google in haar Webmaster Guidelines dat je niet meer dan 100 links per pagina moest of kon opnemen. De reden hiervoor was dat Google in die tijd niet meer dan 100 links per pagina kon crawlen of processen. Maar inmiddels zijn de tijden veranderd. In november vorig jaar beantwoordde Matt Cutts deze vraag in het Webmasters videokanaal. ...op YouTube. De desbetreffende video heb ik opgenomen in de show notes. John Mueller van Google bevestigde dit afgelopen week... ...ook nog een keer in de Webmaster Central discussiegroep. Daar schreef hij... ...there is no limit to the number of links on your pages... ...so that wouldn't be affecting... ...how your site shows up in search results. Dus, mocht je een soort van directory site hebben... ...dan hoef je je geen zorgen te maken... ...en kun je gerust meer dan 100 links op een pagina opnemen... ...en ervan uitgaan dat al die pagina's kunnen worden gevonden... ...en dat dus links kunnen worden gevolgd. Vorige week leek het er een beetje op dat Google Plus op een lager pitje zou komen als gevolg van het vertrek van Frank Gundotra het voormalig hoofd van Google Plus. Ik heb daar toen ook een nieuwsflitsvideo van gemaakt. Anderhalve week geleden ontstond er een discussie op Google Plus naar aanleiding van het artikel Google Plus Ghost Town, My Open Letter to the Misguided Reporters van Amanda Blaine. Deze post heb ik opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 75. Amanda Blaine staat rond de twintigste plaats op de lijst van meest gevolgde personen op Google+. Dus zij is zeker een persoon met enige mate van invloed op de media. Het feit dat zij een dergelijke blogpost schrijft, zet toch wel aan tot nadenken. Amanda beschrijft het zo goed in haar artikel en ik wil dat niet verpesten door een samenvatting te geven. Daarom raad ik je aan het artikel te lezen op haar eigen site. De link naar het artikel vind je natuurlijk terug in de transcriptie en show notes van deze podcast. Wat ik mooi vond was het slot van haar artikel. Dat wil ik hier wel even met je delen. Google Plus is the next big thing. The rest of you non-reporters, you have a choice. You can embrace Google Plus and spend time educating yourself on how it is a different platform, different experience and have an amazing time connecting with others. Or you can look at these pointless media ghost town articles that are riddled with random sources, zero facts and written by people who have never used Google Plus themselves and choose to ignore it. Choose wisely, my friends. Ten slotte nog over dit topic. Moritz Tolksdorff, een hoogpief van Google Ierland, antwoordde het volgende in de discussie die hierover ontstond op Google. No one is moving anywhere. Everything will stay as it is. Nou, laten we daar nog maar op houden. Matt Kuts heeft een komische video gepost waarin hij het belang van goede content in de body van een webpagina onderstreept. Hij zegt dat het natuurlijk ook essentieel is om unieke en relevante content in het, het gedeelte van een pagina te plaatsen. Echter. Veel te vaak focussen mensen zich voornamelijk op de title, tag en de metadata zonder zich echt te bekommeren om de content in het body deel. Wat is het komische aan de video, hoor ik je vragen? Wel nu, ik heb de video in de show notes op www.reputatiecoaching.nl-75 opgenomen en kijk zelf maar. Samenvattend, schrijf dus ook unieke, relevante en interessante content in het body deel van, de, van je site. Met deze komische video van Met Kuts wilde ik eigenlijk de podcast van deze week besluiten. Maar ik kan het toch niet laten nog een video van Met Kuts met je te delen. De reden is dat het wel een heel interessante vraag is die met beantwoord. De vraag is namelijk, welke criteria gebruikt Google om de title in de zoekresultaten te veranderen op basis van de zoekopdracht? Heeft het gebruik van schema.org daar invloed op? Of hebben H1-H2-headings meer invloed? En de tweede vraag die wordt behandeld luidt, hoe komt het? dat in de Google zoekresultaten niet de huidige meta-title van de webpagina wordt vertoond... maar de H1-title van de HTML-pagina, met gaat daarop in. Wanneer Google de titel kiest of bepaalt welke titel zal worden vertoond in de zoekresultaten... zoekt Google naar een accurate, korte en to-the-point-omschrijving voor de pagina... die ook relevant is voor de zoekopdracht. Daarvoor worden een paar criteria gehanteerd. Als eerste, het moet relatief kort zijn. Als tweede... Het moet een goede beschrijving van de pagina zijn en idealiter van de site waar de pagina op te vinden is. En als derde, het moet relevant zijn voor de zoekopdracht. Als de voorhande HTML-titel aan deze criteria voldoet, dan wordt vaak standaard gewoon de HTML-titel gebruikt. Maar indien het er voor Google op lijkt alsof de titel niet aan de criteria voldoet, dan zou ook een gebruiker wellicht iets te zien krijgen wat niet gerelateerd lijkt aan zijn of haar zoekopdracht. Het is ook mogelijk dat op die manier er geen goede indruk wordt gegeven van wat er aan content op die pagina te vinden is. Dus is de kans minder groot dat de gebruiker er dan op klikt. In die gevallen kan de programmatuur iets dieper gaan graven... en kan mogelijk andere content van de pagina gebruiken om een titel samen te stellen... of kijken naar de links die naar die pagina wijzen om daar tekst uit te halen voor de titel. Het kan zelfs voorkomen dat Google de open directory raadpleegt om daarvan een titel te genereren. In alle gevallen moet je beseffen dat Google haar uiterste best doet om een dusdanige titel te tonen die de gebruiker in staat stelt te besluiten om erop te klikken of niet... omdat het getoonde resultaat precies die informatie geeft die hij of zij zoekt. Het is niet mogelijk om exact te bepalen hoe de titel van jouw pagina wordt vertoond. Wel kun je natuurlijk anticiperen op wat de gebruiker zal gaan typen... en daar je titel op af te stemmen in relatie tot de rest van je content en de context van je site. Hiermee kom ik dan wel bijna aan het einde van deze 75e podcast. Voordat ik overga op de afkondiging heb ik nog een praktische tip voor je om je te helpen bij het samenstellen van titels voor je artikelen. De tip bestaat uit twee delen. Als eerste kun je in het zoekveld van Google het eerste woord of de eerste paar woorden die je in je titel wilt gebruiken intypen. Let dan op wat Google als potentieel gerelateerde zoekopdrachten toont. Zo kwam ik ooit op de titel voor de meest populaire blogpost van mijn site, die maandelijks meer dan duizend keer wordt bekeken. Dat is het artikel Foto uitsnijden en achtergrond verwijderen. Overigens is de dienst die ik daarin aanprijs inmiddels niet meer gratis, dat is jammer. Een andere manier om snel een inzicht te krijgen in alle suggesties van Google is door gebruik te maken van de tool ubesuggest.org. Daar typ je de gewenste zoekterm in en kies je Nederlands. Daarna geeft Ubersuggest je alle mogelijke autocomplete suggesties van Google. In de show notes heb ik een klein stukje daarvan opgenomen omdat de complete pagina veel te lang is. En met deze praktische tip voor het samenstellen van een artikel voor je content kom ik dan nu toch echt aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je de podcast leuk vindt. ...en dat je nog meer op de hoogte wil blijven. Volg me daartoe op Twitter op ReputatieCoach1. En als je inderdaad wat hebt aan alle informatie die ik met je deel... ...help mij dan met het verdere verbeteren en promoten van deze podcast. Surf naar iTunes of Stitcher, geef de podcast een sterrenbeoordeling... ...en geef ook je reactie. Door de podcast te beoordelen op iTunes en of Stitcher... ...breng je de podcast onder de aandacht van een breder publiek. Je kunt helpen door de podcast aan te bevelen bij vrienden of collega's... ...waarvan je denkt dat ze er een voordeel mee kunnen doen. Of door hem te delen op Twitter